Het weer. Zondag en koud. In het binnenland wordt maximaal 3 graden aan zee, zo'n 5 graden. Morgen raakt het bewolkt en gaat het smiddags regenen bij een uh, graad of 6. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen de knopen te Muidenberg en Diemen 4 kilometer. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knopen de Ridderkerk en af het Rotterdam-centrum 3 kilometer op de parallelbaan.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 Ziet de cavalcade in een motorbussie stappen, de kinderen ginnen grappen en deinen heen en weer moe de magere Heer die ze in de bus passeren moeten. Een beurs in zijn voeten en lipelt, verxcuseer.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 Lieve opa, in vroege jaren Had u toen ook van die lange haren Toen gingen de meisjes hun rokjes mini U weet wel, opa, verboven de knie Lieve kind, ik had heel korte lokken En je oma droeg lange zwarte rokken Ja, die tijden van weleer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 voor de kinderen zijn we een begrip, oma's en opa's blijven altijd hip. Zeg eens opa of in die jaren, er toen ook al van die bent waren, mochten de meisjes alleen naar hun zwaree.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 op het film gezongen hebben. Ja, heb ik het weet. Dat is veertig jaar geleden. Toen waren wij nog het oude koppeljongen, Pijntje en Henkje. Ja. En weet je wat het liedje was? Omdat ik zoveel van jou. Ach ja, wat vliegt die tijd, hè? Willen wij het op onze leeftijd nou nog eens een keer proberen? Heel graag. Nou, voorwaard dan.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 ik kan een ander nooit iets weten omdat ik zo van jou. je houd. Wat verdriet, mooi ben je niet. Het gaat, vooral wanneer je kijkt, of wel ik geen plaat.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 heb je een ongestoren wij waar je als fatsoenlijk mens aan wennen moet ik wil je voor geen ander ruilen op een exoten van je haar al zijn jaren niet gepermanent en is het gebruik van zeepje onbekend oh.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 Gegeten, al liet je mij ook in de kant Hij sloeg je vaak bij de ogen blad Toch kan slechts maar hij ontscheiden Omdat ik zo ver van je hou. Ach wat een tijd was dat hij onvergetelijk.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 Nog kan slechts maar. Hij boos omdat ik zo van fijne haak. Ja, muziek uit lang vervlogen tijden.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 Dat is toch ook je ware nieuw Blijf van praat en giet Bij alles wat je doet Want het geluk dat rijkdom biedt, Dat is je ware lief. Op zeker dag kwam er een paardrom Een edelman voor rijk Vroeg aan het meisje haar vader, zijn oog ten en huwelijk. Zo werden zij een verloofd aardje, maar plotseling liep alles mis. De dagloner strookte in haas en hij moest in de gevangenis.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 Dat is toch ook niet, waar, niet Dat is toch ook Je waar. Lijf maar... is... op de braten. Dat brengt altijd graag en wordt van een standje. alles waar je doet. Want het geluk dat brengt. dat brengt. Dat, dat, dat, dat, dat... dat is je waar. niet dat...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 Mama, hoe vind je deze bloemen? Die kocht hij. Vergeet ik niet. Jij, die altijd voor kwaad schoot, ook al had je zelf verdriet. Ja, tussen ons nee, twee is toch zoveel, zoveel, toch zoveel.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 Father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 Ik heb het altijd zo gedaan Laat Laat, laat mijn eigen hand. Ja, mooie muziek hier op CFM Zandvoorts In Zandvoort uit Zandvoort. Muziek uit lang vervlogen tijden We horen Ramses al via 1970 met Laat Me En in 2009 deze plaat nog een keer opnieuw uitgebracht Daarvoor Ach Vaderlief van Zangeres zonder naam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 nou gaat hij naar de sloop, is al zoutroos de kool. We hebben de al geluk gehad met het teutertje, met het teutertje, met het teutertje. Gebeurt hier midden in de stad met het teutertje, met het teutertje, met het teutertje. En ik zei nog, laat me even wachten, we kunnen er zo niet door. Maar hij zei... Hey, die bus die stopt wel. verkeer gaat voort. Nou hebben we enkel en alleen nog maar een fotootje. Van het autotje. Van het autotje. En de lampen en de bumper en het stuur. Het is te kort voor 57. Niemand... Nou, vijf 5 gulden dan. Of vindt u dat nog te duur? De tijd van de leer.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 Zo ook meneer, wel meneer, precies als iedereen een Op een mooie pinksterdag, laat ze je alleen Morgen kan ze zwanger zijn, kan ook nog vandaag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 Een Vader is er enkel en alleen, maar voor de centen en de rest is kul. Ik wou dat ik nog één keer met mijn dochter aan het eindje.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 Ik aan jou en iedere keer Wanneer de deur zacht open gaat Hoop ik dat jij daar staat tom, tom, tom, Toen wij van Rotterdam tom, vertrokken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 Dat was het einde van een zeeman, die straatjongen uit Rotterdam. Bam, bam, bam, bam, bam, Er was eens een muisje in mooi Amsterdam, die zat in een molen heel stiekem verscholen.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 en Piep zei een muis in het voorhuis, ik trouw en de zo mensen samen. Wat, Wat is het toch fijn, een muis in een boeren, boeren in boeken te zijn. Niet een muis, waar? Daar op de trap, waar op de trap? Nou daar, een, een kleine muis op loopjes. Nee het is, is geen grap, grap. geen klap, klip, klip klap op de trap. Besluitjes met muisjes, en iedereen zong toen. Wat is er toch fijn een, een muis in een molen in Moe. Het groet, de molenaar vruchten. Hij was als de dood voor de muizen die zongen Wat is er toch fijn, een muis Die hebben het fijn naar hun zin, de molen staat leeg, want geen vrouw durft erin.